het is een normale ochtendspits. Ik noem de files van 6 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bussum 6 kilometer. Verderop bij Eembrugge ook 6. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Amersfoort tussen Hoevelaken en Eembrugge 9. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Badhoevedorp 8. A12 van Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer 6. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Verderop tussen Gouda en Nieuwerbrug 6. A27 vanuit Almere bij Hilversum 6 en de A28 zwollen richting Utrecht tussen Nijkerk en de afrit Maarn 10 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 So take it easy, But try to cool it down. Play nice and slow. That's so En welkom terug bij het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. Fijn dat u weer naar ons luistert. We hebben best wel interessante dingen te vertellen, dit tweede uur. En zeker de man die aangeschoven is, Pieter Jouwstra. Dit uh, voorzitter van CFM, maar ditmaal gewoon als gast. En als presentator ook, zo meteen. Uh, goedemorgen, goedemorgen, Goedemorgen, van... Goedemorgen, luisteraars. Pieter... Bastels. Ja, ik heb een paar dingen die ik graag eventjes kwijt wil. Allereerst op TV als uh, Zandvoeters dat aanzetten. Kanaal 30 op analoge en kanaal 40 op digitaal. Dan uh, is te zien dat daar een bericht staat over Minken van der Meulen. Wie kent Minken van der Meulen niet? Ja. Ik zou zeggen heel Zandvoort. Heel Zandvoort. Ja. Ten slotte, ze is jarenlang directeur van de Nicolaaschool geweest. Ze is voorzitter van de kerkraad van de Protestantse Kerk geweest. De Comedische kan het haast niet. En ze is al jarenlang de trouwambtenaar. Ze heeft inmiddels ja. meer dan 500 huwelijken hier afgesloten in Zandvoort. En uh, ze is niet zo iemand, zo'n ambtenaar die zegt ik trouw uh, geen homo stellen. Zij trouwt alles, alles is er even lief. Dus die blijft nog wel voorlopig even. Nou, Minke, je zou het niet zeggen, maar ze wordt tachtig. Ze wordt 80 op 30 november. Ze ziet eruit als een jonge zeventiger. Ja. En uh, ja, er zijn een heleboel mensen, uh, familieleden, vrienden, bekenden, die zeggen Minkje, wat voor cadeautje wil je hebben? Minkje zegt ik wil geen cadeau. Ik heb alles al, wat moet ik nou nog hebben? Maar ze zegt ik heb wel een wens. Mink is zeer uh, nauw betrokken bij de voedselbank en dat weten allemaal, dat, uh, dat fenomeen voedselbank. Is, uh, ik zou ze zo graag willen dat mensen wat geld overmaken en dan gaat het niet om grote bedragen, maar het gaat om eurootjes. Want, zegt ze, we zitten nu in de Sinterklaastijd en in de kersttijd en bij die uh, gezinnen, dat zijn 18 gezinnen hier in Zandvoort die van de voedselbank gebruik maken, daar is niet een ruimte voor een cadeautje voor de Sinterklaas. Een chocoladeletter, of uh, iets van een uh, dennenboom, of kerstboom... ...of een flesje wijn met de kerst. Dat is er niet. Dus ze zegt, van als er wat geld is bij die voedselbank... ...dan kunnen ze daar cadeautjes kopen voor de kinderen. En uh, dat zou wel leuk zijn. Dus ze zegt, ik roep iedereen op die aan mij denkt... Maak dan wat geld over, op rekening. Ik ga het zeggen 56 58 53 872. Ten naam van Tunny Boudaard, die hier organiseert. Die is de penningmeester van de hele organisatie. Nogmaals, 56 58 53 872. Onder van Minken, 80. En dan komt het goed. Uh, Pieter, kunnen we die oproepen met het banknummer? Niet op uh, teletext. Staat erop. Staat erop. Staat erop. Teletext TV. Kijk, en dan hoop Minken dat in. De, uh, de bijzondere maand december ook bij die gezinnen een kaarsje gaat branden en een lichtje brandt. En dat toch een beetje weer voorspoed is voor het komend jaar voor die mensen. Ik heb het moeilijk, ze hebben het heel moeilijk. Als je weet dat in de directe regio 200 gezinnen uh, afhankelijk zijn van de voedselbank, dan is het toch heel triest dat je hier in dat rijke zondvoed en omgeving dit moet mededelen. Aanstaande zaterdag, dus volgende week zaterdag, staan de vrijwilligers van de voedselbank weer bij de voormark in Zandvoort Noord en dan hopen ze dat ook mensen weer wat extra uh, artikelen kopen zodat ze die kunnen verdelen in de voedselbank. En die artikelen dat is zeep, dat is uh, groenten in blik, dat is schoonmaakmiddelen, dat zijn koffie, uh, thee, uh, gem, uh, suiker, uh, macaroni en dat soort dingen. Alsjeblieft, ga er even langs de volmarkt, Koop wat extra's van en geef een weg. Precies. Doe dat op die manier dan kan de voedselbank een beetje gezinnen in ieder geval helpen in de komende maanden. En de valman heeft een actie: twee halen, één betalen. Kijk, dat bedoel ik. Zo is dat. De is goed. Hè? Ja. Ja. Nou, dus dat is minke en geld. Ik ga nog een keer zeggen dat het rekeningnummer is 56 58 53 872. Dat is de rekening van mevrouw Tubby Bordaar. Die kent haar niet. En zij is de penningmeester van de voedselbank. En zij zorgt dat er dan cadeautjes worden gekocht voor de kinderen. Dat zij ook Sinterklaas en Kerstmis iets warmer kunnen vieren dan nu het de bedoeling is. Nou, ja, dan heb ik dat gezegd. Dan uh, ga ik meteen over als dat mag. Ja, natuurlijk. Uh, naar het straks programma over ZRM oud zandvoort Want jongens, het is zo leuk. Ik, ja, ik krijg... was jouw e-mail en met je hele programma, want ik denk Ik kreeg je... zoveel commentaar van luisteraars in het dorp. Ja. Als je door het dorp de loopt van. Uh, ja maar dat was een foutje. Je had dat moeten zeggen. En, <laughs> ja. uh, die straat die heette toen anders. En, ja heerlijk. Uh, iedereen die leeft mee. Nou, wat gaan we straks doen om 12 uur? We gaan het hebben over 60 jaar onderwijstoneel. Onderwijstoneel, 60 jaar inmiddels. Ze zijn begonnen in 1951. Uh, dat toen ging dat onder leiding regisseur Cordes. Dees. Ja, Dees heette die. Ja. Ja. Meester Dees. Meester Dees uh, leraar van de Karel School. En die vond het leuk om met de onderwijzers van Zandvoort van de basisscholen in uh, zes of zeven repetities een sprookje in te studeren voor de leerlingen van de Zandvoortse basisscholen. Ja. Het is natuurlijk een heilig want je staat voor de klas... en na afloop van de klas moet je dan nog even gauw dat boekje uit je hoofd leren. En dat, dat gaat niet gemakkelijk, want zoveel tijd heb je nog niet. Maar het lukte. En dan staan die mensen vijf voorstellingen achter elkaar af te werken voor de leerlingen. Dondagmorgen, donderdagmiddag, vrijdagmorgen, vrijdagmiddag en vrijdagavond. Vrijdagavond is meestal voor de genodigden, de oude raden en dergelijke. Dan Die zitten de vol. Maar wat ik hoor... Die kinderen die vinden dat zo prachtig dat hun meester of hun juf op de plank staat en die leven zo mee, want als daar, natuurlijk speelt er altijd een boef in mee en een ja. politieagent, en als die boef dan in een put zich gaat verstoppen en tegen de kinderen zegt tegen niemand zeggen dat ik hier ja. in een put zit, dan brullen al die kinderen op het moment dat de politieagent op het tunnel komt, hij zit daar hoor, en die politieagent die hoort niets, en die loopt dan langs rond en die zegt dan, waar zou die zitten, en die kijk, kijk, kinderen daar. worden nog giftiger, die <laughs> En helemaal naar voren. Kijk dan, broer, hij zit daar in die put. Dat is een spel dat is. Zo geweldig. Natuurlijk wordt er ook nodig uh, improvisatie. Improvisatietalent is er. Daar was Bert de, Vries. Bert de Vries vroeger goed in hun handen jong, maar ook Maarten Henneman en, en Ardi en Maarten Boten en Ardi Henneman. Dat waren geweldige spelers die daar helemaal op inspelden. En dan vrijdagavond dan zitten de onderwijzers, de andere collega-onderwijzers in de zaal en ouders en dergelijke. En daar speelt de hele zaal mee. Uh, dan gaat het zo van hoe kom ik aan een nijp En dan brult er iemand uit de zaal, dan moet je naar de lup. Ja. <laughs> en, en zo gaat dat hele gebeuren door. En dat doen ze nu al 60 jaar. Ja. 60 jaar dat die onderwijzer deze heeft dus op zijn school. De In de 60 week. jaar zijn er wel vrije bekende regisseurs geweest. Maar ja. die meester Dees. Meester Dees van is, de, dat was van de Karel Doolman School. wel. En uh, we, hadden, we hadden natuurlijk ook uh, uh, Jos Dreuzen. 20, yeah. En we hadden en we, uh, Rob van Turenburg en Ed Franse, yeah. uh, Van der Waals, uh, Van de Waals. Uh, ja. En altijd werd dat gespeeld in in monopol. In ja, monopol. Beginja. Twee keer zo'n rust geweest en daarna tarael... is mm, het altijd. Wij gingen met kloppend hart er naartoe, Pieter. Altijd leuke vergaderingen. Ja, ja, altijd mm. heel leuk. En die man. Geen geoloog? Ja, geen oom. Ja, dat was perfect. Nou, dus dat is het gebeuren waar we straks over gaan praten. Ed Fransen komt hier naartoe, want die is geloof, 15 jaar regisseur geweest. En die kan zich alles nog herinneren. En soms was hij wanhopig, omdat het, de, de, de, de meesters zich niet aan de tekst hielden. En van alles improviseerden en de boel helemaal in het honderd lieten lopen. Maar de kinderen vonden het prachtig. Ja. En na afloop dan staan al die onderwijzers, omgekleed en wel, die staan dan beneden in het halletje. En dan komen die kinderen langs hier. Wat zie je er mooi uit. Ja. Meester, wat was jij hem? slecht was je? De commentaar, het, ja, het is het gesprek van de dag in de week daarna op school. Hè? Ja, man, ja. ja, geweldig. Nou, daar gaan we het er dus straks om 12 uur over praten uh, met, met uh, F-Franse. Ja, en dan de, de komende weken. Uh, Even een tipje van de sluier. Ja, een tipje van de sluier. We gaan uh, volgende week praten met Tom de Rode over de Rinsbrigade Zandvoort. Zandverse Rennersbrigade, ja, ja. Want die bestaat volgend jaar 90 jaar. Het is ongelooflijk, maar 90. 90 jaar bestaat, maar volgende week. Dus we gaan even terugkijken naar de geschiedenis. Hoe is het allemaal begonnen en hoe is het gekomen en wat is er allemaal gebeurd in die 90 jaar zandvoortzicht Nou, dat gaat Ankie doen, mijn echtgenoot. Die is ook tot 10 jaar voorzitter geweest en gaat er praten met Tom de Rode, die ik geloof 30 jaar secretaris is geweest. En zo gaan ze dat samen even doen En dan de week erop, 3 december, dan zit hier als gast om 12 uur in het programma ZFM Oud Zandvoort Leo Heino. Dan we gaan niet zozeer met Leo praten, maar nu over zijn vader. Die is begonnen met de automaten in Amsterdam. Is toen naar Zandviert gekomen en heeft op diverse locaties zijn automaten hadden gehad. En vanzelfsprekend kom je uiteindelijk uit op het circus theater hier van Leo. Ja, ja zijn eerste was in het oude café Oomsteen in de Kerkstraat, kan ik weer in hebben al. Toen een Nijno is verkocht en daar begonnen de eerste automaten. Ja. Ja, dus daar gaan we uitgebreid met Leo over praten. Ja, en dan voor de mensen van mijn leeftijd, dat zijn de op 10 december in ZFM Oud-Zandvoort hebben we hier gast Gerre en we gaan over praten over de Vliegende Schotel. De jeugdvereniging van de jaren 50 tot uh, 70. En dat was de enige vereniging zo'n vertelden. Daar kwamen elke zaterdag 150 tot 200 mensen. Je weet dat we Fred Bouret hier hebben gehad. Hè? Die naam ja, is ook verbonden. Dus aan ik, heb, de... ik heb met Fred Bouret gesproken. Ja. En hij zegt, ja, dan ga ik meteen zitten. En ik kom ook langs. En er zijn zoveel huwelijken uitgekomen. Dus uh, dat wordt een groot verstijn. Als je Gersens en Anke hier samen hebt van, weet je nog oudje, uh, wat we toen allemaal deden. In het laatste blad van het gemeenschap stond er ook weer een foto van de vliegende schotel, op. Ja, met een correctie van namen. Jij stond daar ook op. Ja, ja, dat, ja ik ben er ook voorzitter geweest. Ja, ja, ja. Dat is dus een groot spannend ding. En dan de we week tot hebben we Ted van der Leden, de kunstenaar van Zandvoort, die inmiddels ook al in de 80 is. Ja. En die gaat praten over zijn uh, grote kunstliefhebbers hè, en Het is een kunstenaar. En daar gaat hij over praten wat hij in die tachtig jaar allemaal gedaan heeft in Zandvoort. Ja. Er staat nog een heleboel op de rol. Maar eerst morgenavond, morgenmiddag Maastricht de start. Ja, ja. Daar gaan we straks, onze uh, gast is al binnen daarvoor. Ik heb nog een vraagje, piet ja, ik... Hoe kom je op het idee om Oud Zandvoort te doen? Hoe is dat zo ontstaan? Gewoon uit, uit de wensen hier van de Zandvoorters zelf. Die komen op je af. Van Pieter, wil je dat ook eens een keertje behandelen? En dat behandelen. Uh, uh, nogmaals, we hadden vier jaar geleden hier Maartenkeur. Uh, de bakker uh, Maartenkeur. Ja. Over dus uh, de Diokalienstraat en de Van der van de Van de Stalenstraat, die daar. Aangelopen. Ja, ja. En Maarten Kunt die dingen beeldig door die straat gelopen, nummer voor nummer, welke winkels er vroeger waren: twee groentemannen, twee, uh, twee melkhandels, bakker, slager, uh, kapper, uh, uh, aannemersbedrijven. Zijn allemaal weg. Zijn allemaal woningen. En dan ga je even terugkijken wat er in die 60, 70 jaar allemaal daar gebeurd is in die straat. En dat was zo geweldig. Dus ik moest van de week even in gaan in, uh, staan en prompt gaan al die deuren open van Pieter, dat komt niet hoor, want die man woonde op nummer 26 en niet op nummer 28. <laughs> en, het, het, het leeft, leeft zo ja, enorm ja. Nee. ja, Pieter, we zijn hier in Zandvoort rijkbedeeld met, met organisaties die zich met het verleden... Ja. het genootschap, de nou, het programma op CFM, ja. we zijn ja, er zijn er nog wat meer. Ja, ja. We zijn uh, een heleboel organisaties, maar het leeft wel vreselijk Enorm in Enorm, enorm. Mensen zijn erg geïnteresseerd. Vorige week hadden we Gerard Moe hier... Die over ...over zijn 8e uh, hier in Zonvoort gesproken, ja? wat hij allemaal heeft meegemaakt. Het, uh, uh, het verhaal over het wandelend lijk, over het verdwenen lijk, <laughs> uh, op een komische manier, het was geweldig. Oké. Okay. Peter. Ik wens je dus succes met het programma. Dank je wel. er ja. om 12 uur. Op 12 uur. 12 uur. Ik ja, heel veel succes okay. en heel veel moest okay, toch. Bedankt voor je komst. Yvonne, ja. Ja, we vergeten je niet. Jij uh, hebt gisteravond een hachelijk avontuur meegemaakt. Ja, ik ben sinds, je was je dochter kwijt. Uh, ik was mijn dochter kwijt. Ja, ik ben uh, sinds kort uh, bij de Rensbrigade en dan word je ingedeeld in de Noordpost. En toen ik 16 was ook al geweest. En dan was er gisteravond een oefening. Er zijn jeugdleden die moeten de opleiding doen voor Lifesaver. En die wisten dus echt van niks. Die gingen naar de filmavond op de Noordpost. En alle stouterikken, zoals onder andere ik en een aantal andere collega's die dus lotenslachtoffer zouden worden moesten naar de Zuidpost. Op een gegeven moment belde de politie belde naar de Noordpost toe van ja sorry maar jongens, ik uh, ben blij dat jullie er zijn. Maar er is een, uh, een meisje vermist in de Zuidduinen richting uh, Noordwijk. Dus of jullie alsjeblieft willen aantreden. Nou, alle auto's werden uit de garages gehaald. Die stonden toevallig natuurlijk al lang in de klaar, maar goed, dat is de jeugdleden niet. En toen moesten ze inderdaad in twee ploegen, want inderdaad, nou, het was toch een stuk of twintig mensen deden daar mee, jongelui, en natuurlijk de chauffeurs van de auto's en dergelijke, en we gingen dus een paaltje uit de grond halen richting Langevelderslag. En ja, ze moesten zoeken naar een meisje, de politie had netjes via de fax een, een fotootje opgestuurd en dergelijke, dus ze wisten dat ze tien jaar oud was, dat ze op de fietsje naar haar grootouders uh, eigenlijk in Noordwijk wilde. Dus ze gingen zoeken en toen kwamen ze ook nog tijdens dat zoeken, kwamen ze iemand tegen, die lag in de berm, een hardloper, en die, uh, ja, die was agressief en verward, en toen dachten ze, ja, ja, moet daar nou mee? Het bleek nou door te vragen, die man was een uh, diabeet, had suikerziekte, die had een hypo, dus, uh, nou, moesten ze met portofoons, met hun eigen nummer doormelden, van nou, we hebben hier een uh, meneer Karel Huppel de pup, en wij uh, willen graag een auto hebben om hem te vervoeren, want een uh, heeft insuline nodig. Nou, zij uh, lopen dus verder op zoek naar een meisje, mijn dochter dus, van 10. En daar kwamen ze dus inderdaad iemand tegen. Die was met zijn fiets gestruikeld. Heel dom om gewoon diep in de avond eigenlijk met je fiets naar Noordwijk te fietsen. Kan je beter niet doen. Want daar lag hij. Hij had geen mobieltje bij zich. Dus die jongen was helemaal hippie dat daar de Rensmigade-jeugd langskwam. Dus die is verbonden en is ook wederom een auto opgeroepen volgens de protocollen van de portefeuille. En deze man is weer naar de EHBO gebracht op de Noordpost. En gelukkig na een tijdje begon ik, ja ik werd steeds ongerust natuurlijk. En op een gegeven moment schreeuwde toen ik eindelijk lichter zag in het donkere duin. Want het was ook nog mistig. Dus het was echt uh, super vervelend. Als moeder van mijn tienjarige uh, ontbeugende dochter. Hebben ze gelukkig een paar wandelaars. Hebben haar gevonden. En hebben haar meegenomen naar het politiebureau. Eind nee, goed en, al, en al, al het toch. En dat, en dat terwijl wij rustig televisie <laughs> kijken of slapen. En er speelt zich van alles af. Ja in de duinen. Maar ja dat de bedoeling is heel, heel, heel serieus. Een, ja. een oefening op de paraatheid van de reddingsbrigade. Ja. En allerlei hulp. De ja, ja, politie werd uh, ingeschakeld, zal even opnoemen, want je kan niet zomaar dat natuurlijk gaan doen. Je moet ook in wezen mensen gaan waarschuwen, want er zijn natuurlijk in de flat, zijn er altijd mensen die zien opeens mensen en die horen het en, ja, en die gaan ja. de politie mee gaan bellen, 112. Dus in ieder geval, een van de jongens van de Rensingbegraad heeft de meldkamer ambulance in Haarlem gebeld, de meldkamer politie in Haarlem en de brandweer in Haarlem, de Rensingbegraad Noordwijk, omdat we die kant in wezen opliepen, de Bloemendaal en de politie van de strandpolitie. Die zijn eigenlijk op de hoogte van de jongens. Het is gewoon een oefening. Dus als er alarm wordt geslagen, hoef je niet uit te rukken met allerlei toestanden. Ambulances en de hele mickmak. Want het is gewoon een oefening. En dat zijn ook eigenlijk regeltjes in Nederland waar je aan houden moet. Maar de jongeren hebben het geweldig gedaan. Dankjewel voor je helaas. Ja. Het was een interessante exercitie mee te maken. We gaan even verder. The Weather Girls. It's raining men.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 We zijn nu terug bij Goedemorgen Zandvoort. De plaat die we hoorden was Weather It's Raining Man. En tegenover ons zit Dolly. Dolly, wat is je achternaam? Tempirik. Tempurik, is een bekende ja. Zandvoortse naam volgens mij. Uh, het is origineel in Amsterdam, maar toe? we hebben hem geïmporteerd. <laughs> ja. Hoe lang woon je al in Zandvoort? Mijn hele leven, dus als is inmiddels al uh, zo'n kleine 51 jaar. Perfect. Ja. Jij doet mee met Roy van Vuring aan de Sinterklaas-show. Ja, zeker. Wie, wat, waar en waarom? Wie, wat, waar, waarom? Nou, waarom Welke vraag moet je <laughs> deze, de Waarom is hij ja, natuurlijk? Ja, ja, natuurlijk. Wat is de Sinterklaas-show? Ja, Sinterklaas ja, Sinterklaas de Sinterklaas-show. Nou, Roy heeft gemeend, omdat we dat uh, in Zandvoort nog niet hebben... en je ziet het in Nederland steeds meer om, opkomen... dat er leuke shows gegeven worden... Uh, rond het hele Sinterklaas-gebeuren... Uh, hij heeft gemeend om, om eens te kijken of dat hier in Zandvoort ook leuk is om te doen. En uh, het, het blijkt van wel. Er is enorm veel animo. We hebben heel veel leuke reacties erop. En, uh... Nou, dat mensen het gewoon geweldig vinden dat, dat er iemand in Zandvoort is die dat durft te ondernemen en zijn nek daarvoor uit durft te steken. En wat leuk dat we dat hier ook hebben, dan hoeven we niet per se helemaal naar uh, Rotterdam of weet ik veel waar naartoe om zoiets mee te maken. Uh, dat is dus het waarom. Nou ja, het wie, dat is dan uh, Roy van Buringen van On Air Events die dat uh, die dat presenteert en uh, om hem heen hebben zich uh, een aantal mensen verzameld die, die dat ook reuze leuk vinden om, uh, om daar aan mee te doen. Ja, maar wat gaan jullie doen? Want we hebben natuurlijk in uh, de sporthal we hebben ja. al een Sinterklaas evenement gehad. Maar ja, ja. waar verschillen jullie in? Wij verschillen daarin dat het dus uh, echt zich meer richt op theater. He, dus het is een toneelstuk je moet ik zeggen. Want we hebben het, uh, of tenminste, Roy heeft het bewust heel klein gehouden. Omdat je ook met kleine kinderen te maken hebt. En je moet natuurlijk rekening houden dat die hun concentratie maar zoveel tijd vast kunnen houden. Dus uh, er is een heel klein, spannend verhaaltje: over een stoel of zo. Iets over een stoel. een stoel. Ja, nou, uh, Roy krijgt niet minder dan de echte stoel van Sinterklaas naast zijn schoen als hij die gezet heeft. Ja, met het verschil. Zoek of hij het feest van Sinterklaas dit jaar wil organiseren. De, en de stoel heeft hij vast vooruitgestuurd, zodat Sinterklaas daarop kan zitten. Want hij zit natuurlijk het liefste op zijn eigen stoel. He? He? Ja, Ja, oude man. Dat is heel ja. logisch. En uh, ja, er gebeurt natuurlijk iets verschrikkelijks. Want net op de dag dat het feest gaat komen is de stoel weg. Oh nee. En niemand weet waar die is. Koogstoel, behalve de kinderen in de zaal. Die gaan het zien. Die gaan zien waar de stoel is gebleven, maar voor de rest, het is één groot raadsel. We pieten gaan zoeken, we zijn allemaal onderweg om te kijken waar die stoel is gebleven. Hij wordt natuurlijk wel gevonden, dat mag ik wel alvast verklappen, want het feest gaat natuurlijk wel echt door. Maar we doen eventjes net alsof het niet doorgaat. En de bedoeling is dan dus dat we van het, van het toneelstukje zo langzamerhand overgaan naar een feest. Ja, want je zegt show, een, een feest. Ja, ja. En dat is het andere deel van daar, de happening, zal Ja, precies. En dat, gaat, dat loopt in elkaar over. Dus het is niet zo van dit was het toneelstuk en nu beginnen we met het feest. Nee, het loopt in elkaar over. Uh, hoe actief kunnen de toeschouwertjes de kinderen zijn? Ja, de, ja. de kinderen zijn altijd... Dus ja, ja. daar is rekening mee gehouden. Uh, er is een interactie tussen de spelers en uh, de kinderen. Die worden ook uh, goed betrokken bij het hele gebeuren. En uh, als uh, Sinterklaas uh, zich uh, aan het eind gaat melden. Tenminste als die stoel natuurlijk terug is. Want anders komt hij niet. Ah. Maar uh, dan krijgen ze allemaal. Mogen ze bij Sinterklaas komen. Handje geven. We gaan gezellig dansen met de pieten. En... Uh, ze krijgen nog iets leuks. En dat speelt zich allemaal af de waar. Dat gaat allemaal gebeuren in Theater De Krocht. En dat is op zaterdag 26 november. Er zijn twee voorstellingen. Eén in de middag om twee uur. En eentje in de avond om zeven uur. En uh, we kunnen niet op de minuut zeggen hoe lang het gaat duren. Want uh, omdat er dus een interactie is met de kinderen, dus dat kan je moeilijk inplannen, maar we schatten dat het tussen een uur en anderhalf uur in beslag gaat nemen. Maar ouders kunnen wezen ook blijven twee. Nee, die natuurlijk. Die zijn de juist de hartstikke ja. welkom. Nee, het is de bedoeling dat het voor het hele gezin is. En oma's, opa's, tanden. Ja, mag mee zoeken. Ja, natuurlijk. Maar ja, Graag ze. Hebben. En de krocht heeft een gezellige bar. Absoluut, we hebben ook een kleine pauze. Dus, uh, want je kan van kinderen ook verwachten dat ze zo lang op een stoeltje zitten en ze moeten natuurlijk plassen, dus om een boel onrust te voorkomen voor de andere kinderen die daar zitten en de mensen, de vaders, moeders, noem maar op uh, is er een, een plaspauze in gericht het, en een drinkpauze in Luister uit je woorden zoiets, de groep van twee tot acht jaar zoveel jaar, die richting? Ja, daar is het wel op gericht hè. op de, ja, twee jaar, dan gaan de kinderen toch wel doorkrijgen wat Sinterklaas en wie Sinterklaas is ja. en uh, vooral wat hij meebrengt, ja. Uh, en yeah. ja... Sinterklaas die blijft natuurlijk bij de kinderen wel uh, altijd wat in het schoentje brengen en met ze bezig tot ze een jaar of acht tot tien zijn, ja. ja, ja. Uh, je zegt het is uh, zaterdag de 26 e in uh, twee voorstellingen. Ja. In uh, De Krocht. Ja. Uh, waar kunnen de papa's en mama's de kaarten halen? Die kunnen ze uh, telefonisch bestellen? Uh, uh, zal ik het telefoon ja. maar even opnoemen? Ja. Dat gaat via nummer 023 62 64 of dat kan ook via de website uh, www.onair-events.nl en uh, ik heb ook inmiddels doorgekregen, uh, het staat ook op het uh, strand voor het journaal, op de kabelkrant. Maar daar staat het. Ja, daar staat het Fasier Maar daar staat het adres verkeerd op okay. van de nou, website. Dat moeten we nog iets noemen dan. streepje events. En L. Wat voor streepje? <lacht> een liggend streepje. Dus ja, ja. ja, ja een liggend streepje. Ja. Een... Ja. Ja. ja. Goed, uh, want er is ook wel een uh, verschilletje. Je kan ook aan de, aan de kassa uh, kaarten krijgen. Dat kan ook. ook, uiteraard. Ja, uiteraard. Maar dan uh, is het 2,50 euro duurder. Ja. In de voorverkoop kosten de kaarten 7,50 euro. Ja. En uh, bij, aan de deur kosten ze 10 euro. Ja. En hoe lang zijn de kinderen onder de pannen ongeveer? Nou, ik, ik, ik denk... Uh, als we nu zo kijken met de met de repetities en dergelijke dat we al gauw anderhalf uur bezig zijn. Maar geen geld. Uh, nee, zeker Hè? niet. Als je het vergelijkt met, uh, met de, de andere grote show en grote bedenken. shows die zijn natuurlijk peperduur inmiddels. Ja. En uh, de wat kleinere gezelschappen vragen ook al gauw 17,50. Dus ik vind dat hier het netjes gedaan heeft. Ja, zo. ja, ik doe mee, maar ik heb niets met de prijzen te maken. Ja, okay, maar... ja, voor, de, voor de oudere kinderen is het natuurlijk helemaal geweldig. We zijn in een sporthal geweest. We hebben het, uh, het Sinterklaas-toneel van de leerkrachten. En ik ja. heb jullie ook terecht. Ja, ja, ja maar zeker. Helemaal, zeker. Heel onder de pannen. Ja, toch? Ja, ja, dus we dan maken alles. er een groot feest van. Ja. Nou, we wensen jullie ja. heel veel kinderen en ontzettend veel plezier. We uh, hebben uh, een stoel waar geworden Ja, daar gaan we wel vanuit hoor. Ja, ja, ja, ja, we gaan ons best doen. Anders hebben we hier nog wel een oude stoel. <laughs> oh, kijk. Dus, want, ik denk nou, dat hij daarin wil zitten. zit altijd bij ons alleen. Oké, ja. Daniel, heel erg bedankt voor je ja. komst. <laughs> ja, Earth, Wind en Fire fantasy. Thank <laughs> you. I'm bij het programma Goedemorgen Zandvoort. Tegenover ons zit, zit Toosbergen. Zij Goedemorgen. is een ja. En zij heeft een speciale groep gearrangeerd. Nou, dat is wel een heel speciale groep. <laughs> ja. En een grote groep ook. En hoe groot? Uh, 113 mannen zingen so, er morgen. En dat allemaal in de Protestantse kerk? Nee, nee, nee, nee, nee, in de Katholieke kerk. Katholieke kerk nee, de, in de Protestantse kerk kunnen zij niet in. Nee, ja, nee, nee, vanuit uitwijken naar de, ja. de Katholieke ja. kerk. Ja. Dan altijd in de katselingen. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. vertel. Maastricht de Staan. We hebben nog een paar kaarten. Laat ik, dat, uh, laat ik daarmee beginnen. Tot was dus, Ja, we zijn ook heel blij dat we zeker kunnen zeggen dat we morgen een uitverkocht huis hebben. Wow. Dat is, uh, ja, dat is een unicum hoor. Dat, uh, maar dat, uh, ja. We hebben natuurlijk ook wel wat in huis. Want de Maastricht de opgericht in 1883. In 1899 kreeg het koor al een koninklijke onderscheiding en speelde ze in de e uh, rond de eeuwwisseling in het concertgebouw met Willem Mengelberg als dirigent. Dat is niet zomaar een naam. Koningin Willemina is beschermvrouwen geweest van het, uh, het koor. En uh, daarna koningin Juliana mm -hmm. en nu koningin Beatrix. Mm -hmm. Dus uh, ja, ze hebben met recht het predicaat koninklijke dus, zandveriniging. Mm, mm, dat krijg je niet zomaar. Dat krijg je niet montagecommissie. Zomaar. Mm -hmm. ja, ja. ja, nee, dat, dat, daar moet je echt wel wat voor doen hoor. En, ja. Nou, ze treden heel vaak op met André Rieu. Ja, daar oefenen ze heel vaak mee. Heb ik geprobeerd nog, omdat ze zeiden van nou, breng die Rieu eens mee. Dan zal nee, je, ja, ja. Ja. Om een mop niet komen spelen, maar meneer Rieu die zag het toch niet zo zien. Nee, nee, ik had nee, het nee, wel ja. heel leuk ja. vonden, helaas. Dus we hebben daarnaast uh, het koor van, normaal hebben ze 120 uh, zangers. Uh, ja, dat zou een vraag zijn. Komen ze volledig? Nee, ja, 113 komen. Oh. Er is altijd wel, of plezier? ziek, of ja. uh, he, ja. door andere omstandigheden, dat ze niet kunnen komen. Maar uh, er komen er 113, dus dat is nogal wat. De dirigent is Paul Vonke. De pianist Michael Balhuis. We hebben een sopraan, Lilith Satie. Uh, dat heeft niets te maken met Erik Satie. En de bas is Berschellings en Berschellings maakt ook deel uit van, de, van het koor zelf, en, maar hij zingt ook solo. Dus dat is, uh, dat is prachtig. We hebben, ik denk vorig jaar hebben wij een uitvoering meegemaakt van de Staar en dat was dan een beetje om te kijken van wat wij van dat programma vonden en of we het er mee eens waren dat dat dus ook dan hier in Zandvoort uh, gegeven zou worden. Maar dat was geen vrouwelijke sopraan, dus alleen een bariton en een tenor. En wij zeiden, er moet toch ook wel een vrouw bij, ja. bij al die mannen. Want waar ging je dan heen om dat te beluisteren? Uh, dat was in Alkmaar. In Alkmaar, ga je ja. heen om te kijken? We gaan wij heen, om... ja. ze hadden dus een nieuw programma samengesteld. En dan zeggen zij ook van goh, kom luisteren en of het wat is voor Zandvoort. En er waren een paar nummers waarvan wij zeiden van, nou, ik weet niet of we uh, willen liever dit of we willen liever dat. En, uh, maar ze hadden dus geen uh, dame daarbij. En we vinden toch dat een vrouw ook wel een beetje sjeu geeft aan het geheel. Maar uh, dat hebben we dus uh, voor elkaar gekregen. Dus we hebben een sopraan. Dus ik ben heel benieuwd. Hoe gaat het eigenlijk met het uh, organiseren ervan? Is er een clubje wat eens in de maand bij elkaar komt, al een jaar van tevoren? Van nou jongens, wat willen we? Wat was een groot succes? Wat willen de mensen eigenlijk weer terug? Ja. Vertel, hoe werkt dat eigenlijk? Nou, wij hebben maar een heel klein clubje. Okay. Okay? We zijn er met z'n drieën. Mijn mede bestuursleden, Peter Tromp en Johan Berenpoot. We hebben wel ondersteuning van Wilma Berenpoot, die uh, als Johan niet kan, of uh, zij, zij doet heel veel hand- en ja, dus was we we vorige week de, bij ons. Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. ja, zij doet ook heel veel werk, neemt ons uit handen. Maar uh, ja, we hebben afgelopen donderdag bijvoorbeeld even de laatste puntjes op de, de i gezet voor morgen. En dan komt er alweer een idee langs, heilen van wat doen we met de grote productie volgend jaar? En dan, uh, ja, dat nemen we dan even door en dan zeggen we van, nou, laat ze maar komen met een prijs. En dan uh, gaan we daar naar kijken. Maar het is allemaal van jullie eigen budget, je krijgt niet van de gemeente... De, voor de, de grote beden. productie krijgen we... Ja. Wel, eh, ja, dat is een vast bedrag wat we aan subsidie krijgen ter ondersteuning. En, uh, maar het is een garantiesubsidie, hè? dus als het niet gebruikt wordt, dan, uh, dan gaat het weer terug. Ja. Dus dat... Uh... Ja, maar daar kijken we al uh, door het jaar heen. Kijken we daar naar. En de agenda voor de kerkpleinconcerten van volgend jaar die is op één maand na ook al uh, helemaal rond. Er komt gewoon een paar avonden bij elkaar, of één nou, Ja, wat wel wat, wat vaker hoor. En, en verder gaat het allemaal via de mail en... Uh, de aanvragen komen meestal bij mij binnen en dan ga ik daar een beetje wat van maken. En dan zeg ik tegen de heren van wat vinden jullie ervan? En, dan, en vaak zeggen ze wel van dat is prima. Ja. Wat is het moment dat jullie programma helemaal vaststaat uh, voor het jaar? Uh, ja, en zo? Nou nee, we hopen bij het kerstconcert in december hopen we de agenda al te ja. presenteren. Ja. Ja. Dat is dus het moment waarop jullie kunnen uitnodigen om uh, daar... Is dus wat ja, over te vertellen. Ja, ja, ja, de hand nog even. Eén optie heb ik voor augustus. Die maand is nog niet helemaal gevuld. Maar goed, ik heb nog twee andere mogelijkheden achter de hand. Uh, maar als we nu ja zeggen morgen, dan is het programma klaar. Ja. En dan kan het gedrukt worden. jawel je moet ik er één doen. We moeten er naar heen. Zo makkelijk gaat ook, het er ook niet door. Voor ons zoals het dat doen als je commissie hoor. Nee, gelukkig niet. Maar voor ons is het natuurlijk heel makkelijk. Nee, maar ja, de ik heb er een mee om, om jou of een van de drie uit te nodigen. Vertel eens wat, wat ja. kunnen we het doen. Ja. Nou, dat kan misschien net als we komen voor uh, het kerstconcert ja. in december, ja. volgende maand. Oké. Okay. Uh, ja, dan wil ik weten welk moment is het zover ik zeg nou, nou kan ik er wat over vertellen. Ja, nou, we willen hem in, in december bij het kerstconcert presenteren. Dus ik denk dat we daar ook niet eerder dan, uh, dan daar wat over moeten gaan zeggen. Ja, ja nee, want je, je, je, je moet wel geboekt hebben. Vak, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nee, maar zo. dat is allemaal... Dat uh, kan je nou, maar laten ja. eens over laten. Ja. Hebben jullie ja. nog die zegt: Nou, er zou eigenlijk wel een tweede en een, een andere persoon nog bij moeten komen. Zoek je mm. vrijwilligers? Mm. <laughs> so, ja, nou, waarvoor? Nee, nou, nee, op dit moment niet, Niets, nee. echt nou, dat is ook prima en. Ja. en uh, het gaat en uh, het is veel werk, dat moet ik wel zeggen. Dat, uh, je, nou, de website bijhouden en iedere keer mensen benaderen. Uh, per concert sturen we altijd naar de, onze vrienden ja. een, een flyer met informatie over het komende concert. En zo ben je gewoon wel, toch wel met heel veel dingen bezig. Het drukwerk wat iedere keer weer gemaakt moet worden. En, uh, maar we, we zitten nog niet van help, help, help, okay. we, we het niet. Ja, als het zover is dan we, staan, help staan, help help we wel aan de bel. Ja, oké, ja. Wat we wel heel uh, fijn vinden, we hebben een groep uh, vrienden. En uh, de vrienden betalen 100 euro minimaal per jaar. Mag natuurlijk ook altijd meer zijn. Uh, er is een beetje verwarring ontstaan, doordat we nu, omdat we vanaf dit jaar de concerten niet meer gratis konden uh, geven hebben we een gemeente een concertabonnement te moeten aanbieden. ...wat 10 euro scheelt als je echt regelmatig uh, naar de concerten komt. Ja. Nou is er een beetje verwarring dat mensen denken van... ...oké, okay, ik betaal dus die 100 euro, dus ik betaal nu nog 50 euro... ...en dan krijg ik voor die andere 50 euro dat concertenabonnement. Maar dat is dus niet zo. Nee, vrienden het is, is extra. Vinden is gewoon puur ter financiële ondersteuning... Ja. ...en de concertenabonnement is gewoon de betaling... Ja. ...van het komen luisteren ja. naar de concerten. Ja. En ja, of je neemt geen concertabonnement en dan betaal je gewoon iedere keer 5 euro. Ja. Maar een concertabonnement is puur zek op naam. Ja. Dus als jij een concertabonnement neemt, dan krijg jij als Yvonne Roosendaal een... Abonnement, en daar mag jij dan mee naar binnen. of ja. niet? Nog ook je vriend of nee je ja. Ja. die moet dan zijn eigen abonnement? Ja, precies. Dus dat wou ik eigenlijk, daar ben ik wel blij dat ik dat uh, even kan zeggen, want uh. daar was nogal wat verwarring over. Ja. Ja. Voor de ja. laatste resterende kaarten wordt het vechten in de winkel van ja. Peter Tromp. Ja, er wordt hard <laughs> druk in, op de grote klok. Een dranghekker. Ja. ja, maar goed, in, dat, ik, ik weet zeker dat ze verkocht worden en dan is morgen uh, zondag 20 november. In de Rooms-Katholieke Sint-Agatha-kerk. Om half drie begint het concert. Laat dat heel duidelijk zijn. Ja. Want normaal gesproken beginnen onze concerten om drie uur. Maar dat kon nu niet vanwege het besluit voor de buschauffeurs. Oh, ja. Dus we beginnen een half uur eerder, om half drie. En de kerk gaat om twee uur open. Maar als wij om kwart voor twee of om half twee al zien dat er een hele rij staat. dan gooien wij gewoon de deur open. En dan mag iedereen naar binnen. Doos, heel erg bedankt. heel veel. Nou, het zal mooi was een geweldige dag morgen. Oh, weten zeker, weet ik zeker. Ja, ja. ja. ja. En uh, je had een muziekje mee. Ik had een noemen. muziekje mee. Even, van de Ja, ja. En dat is Maastricht te staan met niet zulke profs. Niet zulke vrolijke bellen. Welkom bij Goedemorgen het programma. En we zijn bezig met de agenda voor de komende week. Ja, want we zijn er doorheen door de onderwerpen zijn we Dat? vanochtend. Dat er vlotjes gegaan. Er ons inderdaad de agenda nog. Ja. Wat gaan we doen? We kunnen woensdag 23 november om half acht naar de Simon van Column. Dat is nog steeds in het Circus Theater, waar er nog steeds uh, een film wordt gedraaid van deze club, gelukkig. Ja, dat is een, een spannende film eigenlijk, een beetje. Ja, alleen ik denk The dat jij ja, ja, ik wou zeggen, ik heb nooit voor ons <laughs> Ja, dat uh, is... Uh, het gaat over een Ambrosio, die als baby te vondeling werd gelegd in het klooster. Hij groeit uit tot een van de meest bekende monniken van het land. Uh, en sterk sterke vent is tegen elke verleiding bestand. Totdat er een nieuwe leerling-monnik in het klooster komt. En daar houdt de omschrijving op. Dus ja, dat ze houden het dat wel, dat wel spannend. Ja, precies, dan kunnen we een eventjes morgen kijken. We gaan het om half acht. Ja wat prachtig. Oké, okay, en dan vrijdag 25 november, volgende week vrijdag dus. We hebben in café, uh, Grand Café XL, tegenover de HEMA daar, hebben we iets wat, wat al eigenlijk loopt een tijdje, dat is de Talent of the Voice, uh, talentenjacht erin vond Ja, XL. Ja, zijn wel heel erg in op het ogenblik. Ja, overal eigenlijk wel uh, heel succesvol, iedereen wil meedoen en dergelijke. Dus dat, uh, als je denkt dat je het kunt, ga je gewoon opgeven. Oké, okay, uh, ja, uh, daar zitten, er lopen scouts rond, talenten scouts lopen ja. er rond, die uh, trainen Zitten bekijken. Uh, je kan er zelfs als je het helemaal wint, je eigen CD of LP of weet ik veel wat uh, mee verdienen. Uh, we hebben daar op 25 november dus een voorronde van. En op 9 december en 6 januari ook. En 20 januari is de halffinale. En 3 februari is de grote finale. En dat lijkt op de Voice of Holland. Ja, het wordt georganiseerd door On Air Event en Music. Ja. To Music to dat all. Houd in de gaten. Ga ja. er vooral heen. Ja, uh, nou, nou je kunt je eigen single laten maken als je dat wint. Dus dat is wel ja, Dat heel heel heel leuk, erg, leuk, is wel ja. heel erg leuk. En dan bijvoorbeeld uh, de biep. Die heeft een speciale actie eigenlijk een week lang, hè? Ja, van 21 tot en met 27 november in de bibliotheek Duinroont. Nou ja, die zit in het Louis-Davidskaree. De deuren gaan gewoon automatisch open oh, oh, ja. als je de meeste rechtse aanhoudt. Mm. Dus iedereen kan erin. Is er is bijvoorbeeld een mediacafé. Heb je altijd al willen weten hoe iPad, smartphone of een e-reader werkt? Ben je benieuwd wat Twitter, een weblog of hype nu is? Kom dan naar het mediacafé in de bibliotheek tijdens de week van de media. Wijsheid. En dat is vrijdag 25 november van 10 uur s morgens tot 11.30 uur 30, En het is voor de Hollanders gratis. Is voor Zandvoort spreekt dat wel aan. Ja. Ja. Ja, dat, is, dat, gratis. En dat is dus voor alle leeftijden, volwassenen, wie dan ook. Ja. En dan hebben ze voor de kinderen dan hele speciale zaken lopen. En dat gaat voor kinderen van 3 tot 6 jaar en dat heet Fumbles. Dat is uh, om met elkaar een, een boek te lezen of spelletjes te doen en zo leer ze spelende wijze om te gaan met uh, al die digitale media. Zaterdag ja. 26 november half 11 tot half 12 en voor de Hollanders het is gratis ja. en dan we hebben we allemaal wel eens gehoord hoe je een magazine maakt, maar je kan ook een pico zien maken dat is een heel klein magazine en dat leren kinderen dan ook 7 tot 12 jaar een mini-tijdschrift maken dat je op het internet kan publiceren oh, zelfs ook je moet alleen even een uh, verhaal, gedicht, foto en een USB-stick meenemen. En dan uh, kun je dat doen. Je moet je wel even aanmelden bij de Biep. Nou, dat is genoegzaam bekend. En dat is op woensdag, aanstaande woensdag, middag, uiteraard als de scholen vrij zijn, van 3 tot 5 uur. En dan hebben ze ook nog iets anders. Een quiz, hè? Media Quiz. Deze quiz bestaat uit 12 vragen. Om de antwoorden te zoeken, kun je in de bibliotheek een half uur gratis gebruik maken van internet. Als je alle vragen goed hebt beantwoord, komt er één antwoord uit. Oh, Heb okay. je alles goed beantwoord, dan krijg je als prijs het boek De Sinistere zijde van Suske en Wiske. Oh, okay. Maar op is op. Tot zover de dag in leven. gezien de tijd. Uh... We zijn aan het einde van het programma. De herhaling van dit programma is donderdags van 8 tot 10 uur. U kunt ook naar de site van cfmzandvoort.nl gaan. En daar uh, uitzending gemist invullen. De techniek was uh, vandaag in handen van uh, Jan Kool. Jan, mijn complimenten. De eerste keer dat je doet ging perfect wat mij betreft. Trouwens, nog niet afgelopen. Hè? Even <lacht> En uh, met de ondersteuning van uh, Tom Hendricks. Uh, geweldig gedaan jullie twee. Perfect. Redactie in handen van Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. Yvonne Roosendaal. En donderdag hebben mede-presentator. Jij ook. Hartstikke bedankt. Ja. En, en wij gaan eruit met iets voor de zaterdagavond om te vieren. Herman Brood, Saturday Night. <middels>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 dit is Lieselot Thomas met het NOS Journaal. Bij de overname door supermarktketen Jumbo verandert er vooralsnog niets aan de winkelformule van C1000. Ook blijven de huidige directies de winkels besturen vanuit hun eigen, eigen hoofdkantoren, meldt Jumbo. De supermarktgigant betaalt ongeveer een miljard euro voor de winkels van C1000. De nieuwe combinatie telt 725 winkels met een omzet van 7,5 miljard euro en een marktaandeel van 23 procent. Jumbo verwacht dat de overname in het eerste kwartaal van volgend jaar wordt afgerond. Eerst moet de mededingingsautoriteit zich hierover nog uitspreken. Met de overname van C1000 wordt Jumbo de tweede supermarktketen van Nederland achter Albert Heijn.